Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. ...van de SP een ramp voor Nederland. Roemer is aardig aardige vent, maar zijn programma is gruwelijk... ...zegt de voorzitter van ondernemersorganisatie VNO-NCW in het AD. Volgens Windjes zijn maatregelen als het verhogen van de vennootschapsbelasting... ...en het verhogen van het minimumloon een ramp voor bedrijven en de export.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 In Canada is een bruid verdronken nadat ze, nadat ze te water was geraakt bij een waterval. De vrouw was op 9 juni getrouwd en wilde nu in haar trouwjurk op de foto bij de Doran Falls in Quebec met haar voeten in het water. Doordat haar trouwjurk zich vol zoog met water, verloor ze haar evenwicht en werd ze meegesleurd door de rivier. De fotograaf en een omstander probeerde haar nog te redden, maar dat lukte niet doordat haar jurk zo zwaar was. Het lichaam van de vrouw werd 30 meter verderop door duikers uit het water gehaald. Dan het weer. Bewolkt in veel buien met kans op onweer en windvlagen. Vooral in het noordwesten kan veel neerslag vallen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit, was... Dit is René Passet van de AMWB. Er wordt door de politie op snelheid gecontroleerd op de A13 tussen Rotterdam en Den Haag. En op de A16 tussen Breda en de Belgische grens. Tot zover de verkeers.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 OOF okay. I love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 Zie with the sultans with the so auf der dicken der Box sie schaut so wie ja alles tat, er hatte schulden deiner alle frauen und der doch da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da was da da da da da da da da da da da da da da da Die in die mondbanken gegeneen. Woher die schulden waren, war wohl jeder Mann bekend. Er war een man der Frauen. Frauen liepten seinen Punk. Er war een superstar, er was superkulair. So er war zu so exaltiert, genau das war sein Pferd. Er war ein Virtuose, war een Rocky-Doll. En alle suchen hun hoofd en kappen Rocky-Amerika.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 joy it brings. Don't you see?